Opnieuw zijn de straten van de Georgische hoofdstad Tbilisi gevuld met demonstranten. Het is er al weken onrustig, maar de laatste dagen liepen de protesten uit de hand. Zo werden de afgelopen dagen honderden mensen aangehouden en belanden tientallen actievoerders in het ziekenhuis. De betogers zijn boos vanwege de beslissing van de regering om de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie op te schorten. Die beslissing volgde op kritiek vanuit Europa over de verkiezingen die oneerlijk zouden zijn verlopen. De partij die aan de macht is noemt de aantijgingen onzin. Op verschillende plekken in Noordwest-Syrië wordt zwaar gevochten. Rebellen namen gisteren een groot deel van Aleppo in. En het regeringsleger heeft versterking gestuurd om verdere opmars te voorkomen. Er is veel onduidelijk over de situatie in Syrië. In het land zijn nauwelijks nog journalisten actief. Wel wordt uit verschillende bronnen bevestigd dat er vandaag zware bombardementen worden uitgevoerd. Syrische luchtmacht krijgt daarbij hulp van bondgenoot Rusland. Olympisch kampioen Sivan Hassan is gekozen tot de beste atleten van de wereld. Ze was met vijf andere vrouwen genomineerd. Ze kreeg de prijzen Monaco op het prijzengala van de mondiale bond World Athletics. Ze won in de categorie out of stadium, oftewel de wedstrijden op de weg. Hassan won dit jaar naast goud op de Olympische Marathon ook brons... op de 5 en 10 kilometer op de atletiekbaan in Parijs. Dat we hier nog tot besluit. Vanuit het westen wordt het steeds meer: wordt het, uh, wordt de bewolking dikker. Vanavond kan er wat regen vallen. Morgen zon, wolken en ook regelmatig buien. En het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOA's journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij het programma in gesprek met mijn naam is Benno Veugen en vandaag praat ik met Peter Vogelaar. En dit gesprek gaat over zijn jeugd in het Haarlemse, over radioprogramma's maken, over muziek in zijn leven en over zingen. Hoe goed dat wel niet voor je is. Laten we beginnen bij het begin. Peter is geboren in Haarlem. Maar welke buurt? De Oranje Boomstraat. Ah, Leidse buurt. Leidse buurt, Leidse ja, buurt, excuus. Ja, ja, ja. ik, ik ben er uh, verhuisd toen ik uh, zeven was ongeveer. Dus ik, uh, ik heb alleen uh, niet heel veel actieve herinneringen eraan. Maar uh, wel, uh, wel hele mooie. Maar in in de Oranje Boomstraat... boven de uh, patatzaak van mijn vader... Mm. ben ik uh, geboren samen met mijn tweelingzusje. Ja. Uh, patatzaak, in, dus de patatzaak Vogelaar in de Oranje Boomstraat was dat toen? Ja. Uh, het heette, de, de, de zaak heette Piccadilly. En dat is een woord wat straks nog wel terugkomt. Misschien ja. in dit gesprek. Maar uh, zo, zo heette de, de zaak. Het is begonnen als bakke, bakke, banketbakkerij. Mijn vader was van huis uit banketbakker. En, uh, en, en dat is langzaamaan verworden tot een snackbar. Aanhex broodjeszaak. En uh, met uitsluitend uh, handgemaakte producten. Uh, uh, bekend in de, in de weide omstreken. Mm. Destijds mensen kwamen mensen even een broodje bij Piet halen. Mijn oh. <laughs> vader heette Piet, ja, ja. ja, ja. ja. En hoe ben je jezelf in de keuken? Uh, niet zo goed. <laughs> nee, dat heb ik op de een of andere manier niet meegekregen. De laatste jaren probeer ik me wel uh, af en toe een, een dagje te koken hier in huis voor de, voor de dames. Maar, uh, maar echt specialist uh, zal, ik, zal ik nooit worden. Nee. Dames, wel, uh, waar heb je het dan over, je, je vrouw? Ja, ik heb een vrouw en twee uh, dochters die nog thuis wonen, 20 en 22 jaar. Dus uh, het is een gezellige boel hier. Nou, dat geloof ik graag. Uh, Peter, hoe kan je je, je jeugd omschrijven? Ja, een, ik heb een hele mooie jeugd gehad. Uh, Joke en ik, mijn tweelingzus, zijn de jongste van een gezin van zes. En, uh, dus het was altijd uh, een gezellige drukte. Uh, ouders die uh, allebei aan het werk waren. Uh, natuurlijk in de, in de, in de, in de winkel was dat heel hard, heel hard werken. En uh, korte vakanties. Want dat, dat was natuurlijk toen überhaupt allemaal nog, nog heel anders. In de zestiger jaren hebben we het over. Dus, uh, maar als we vakantie gingen... betekende dat de winkel moest sluiten. En dat, uh, dat kon natuurlijk niet zomaar. Dus, uh, maar een hele warme, fijne jeugd gehad. Veel buiten gespeeld. Veel vriendjes. En thuis gezellig. De liefste ouders van de wereld. Dus, uh, ja kan je nog meer willen. Precies. Ja, en buitenspelen, dat kon toen nog in Haarlem. Ja, ik merk nu ook dat je het gewoon echt ook zegt. Gewoon. Zo van, ook omdat het gewoon bijna niet meer gebeurt. Uh, en inderdaad, het kon gewoon daar bij het Leidse plein. Er stonden natuurlijk al, al die apparaten die nu als uh, waarschijnlijk uh, uiterst onveilig gezien worden. Een paar, paar stalen buizen waar je erop kon klimmen. En ja. weet ik van wat en alles. Dan wachtte ik helemaal echt gewoon bakstenen eronder. <laughs> dus, uh, maar dan hebben we gewoon, ja, dat was gewoon gezellig. En je kende mensen in de buurt. En uh, kregen we een dubbeltje mee. Nee, dan gingen we snoepjes, snoepjes halen op de, op de hoek en dat soort dingen is echt heerlijk. Ja. En je bent er eigenlijk, ondanks de patatzaak in de bankette, bakkerij van je vader, ben je er nog heel slang bij gebleven. Ja. ja, eigenlijk geldt dat voor ons allemaal, inderdaad. We hadden ook een ijzeren discipline, of tenminste, mijn ouders. Dat was dat, je, dat we alleen op woensdag aten patat van de zaak. En uh, voor de rest aten we gewoon heel gezond. Ja. ja. wat voor wat ben je gaan studeren of gaan leren? Nou, ik ben uiteindelijk uh, uh, na een algemene MAVO-opleiding... Uh, moest ik de recht, richting zoeken, ben ik uh, toch de techniek in gegaan. Techniek is, ben ik, uh, technisch is, uh, is altijd mijn interesse geweest. Uh, dus ik ben MTS gaan doen. Uh, elektrotechniek, elektra of elektronica... En uh, uiteindelijk heb ik uh, als afstudierichting, ik was toen net een nieuwe opleiding, uh, of richting kwam erbij, ben ik uh, commerciële techniek gaan doen. Uh, dus omdat er uh, in de markt heel veel vraag was naar commerciële technici, ben ik dat commerciële erbij gaan doen. Want ik merkte dat dat, dat ook wel een ding voor mij was om in ieder geval iets meer dan alleen maar techniek te doen. met uh, The First Time Ever Saw Your Face uh, muziek uitgekozen door Peter Vogelaar hem zelf een mooi ingetogen nummer van uh, Roberta we gaan terug naar het gesprek natuurlijk. Peter Vogelaar sprak net over de opleiding commerciële techniek. En daar had ik dus nog nooit van gehoord. Maar liggen ze uit commerciële techniek? Waar moet ik dan aan denken? Nou, we kregen er gewoon wat commerciële en bedrijfseconomische vakken bij, zeg maar. Vooral ook omdat er in de markt dus heel veel behoefte was aan commerciële technici of technische commerciële mensen voor op binnendiensten. En allemaal dat soort functies. En dat lag mij wel, want ik zag mezelf ook niet uh, mijn hele leven snoepautomaten repareren of zo, Pr printjes verwisselen, want dat was het toen al een beetje allemaal nog. Dus uh, en dat, dat paste wel bij me, dus, uh, dus dat heb ik gedaan en uh, zo heb ik ook mijn eerste banen bij technische bedrijven op een verkoopafdeling of een projectafdeling en zo, heb ik, uh, heb ik, uh, zo ben ik begonnen. Was dat eigenlijk ook de tijd van, uh, dat uh, de computers in opkomst waren? kwamen Ja, ja klopt. klopt. En er waren, dat waren nog wel magic uh, dingen, grote apparaten. En, uh, maar die, uh, Ik werkte bijvoorbeeld bij een printfabriek in Zwaneburg. City Zwaneburg heette dat. En uh, dat was eigenlijk al ver gevorderd. We maakten er ook echt printplaten, zeg maar een eigen fabriek. En uh, daar in de werkvoorbereiding er stonden echt al diverse computers... voor het plottenprogramma en dat soort dingen. Voor het gatenboren, maar ook voor de films die we maakten. Hm. Om, het, om de sporen te belichten... Zeg. Zeg maar. En daar heb ik ook de eerste Macintosh toen gezien, mm. uh, of dan Apple. Apple was het toen nog, maar Apple 2 geloof ik. Dus, uh, dus, dat was wel heel, uh, ja, heel interessant. Ja, ja, gaaf. We zijn ook nog uh, radio collega's geweest bij Harlem 105. Um, hoe, hoe kwam jij bij de radio? Ja, dat is via mijn uh, grote vriend Richard van Keulen eigenlijk uh, gebeurd. Uh, die, uh, daar, dat, die had ik uh, ontmoet en uh, hij was drummer. En wij gingen samen in een beentje zitten en uh, heel veel muziek luisteren. En uh, verwante uh, uh, geesten als het gaat om uh, muziek van Status Quo en zo. En Jerry Lee Lewis. En, uh, dus, uh, dus grote muziekliefhebber. En, uh, en hij zat al bij de radio, toen nog bij de ziekenomroep uh, bij de, in de Deo. En is toen bij Haarlem 105, Radio Haarlem, toen nog uh, gegaan. En toen had hij zoiets van, Joh, dit is ook weer voor jou. Je moet een auditie doen. Dus uh, dat dus ben ik gaan doen. En zo zijn wij uh, eigenlijk heel snel uh, samen uh, radio uh, gaan maken. En uh, ja, toen, uh, daar is het begonnen. Ja. Dat was nog met uh, programmaleider uh, Robert Baltus en, um, en Marcel Kleren. Dat waren eigenlijk de, de grote namen. destijds bij Haarlem 105. Ja, klopt. Ja, in eerste instantie hadden we nog... Uh, hoe heet hij nou? Uh, Koopmans. Uh, uh, ik ben zijn voornaam even kwijt. Maar inderdaad, Robert en Marcel... die hebben, ja, die hebben toen echt de grote stappen gezet... richting de omroep die het, die het nu nog steeds is. Echt een uh, vooruitstrevende, goede lokale omroep. En we hadden een geweldige generatie met zoveel talent. Die op, op allerlei manieren... Uh, uh, uiteindelijk in het vak uh, beland zijn. Dus het is een hele mooie tijd. Ja, uh, noem maar, maar één, dat is Giel Ja, die is dan het beroemdst bij het grote publiek. Maar inderdaad, er zijn er echt heel veel... Uh, ook, ook op de achtergrond en ook bij de regionale omroepen... en uh, uh, in, in de jinglemakerij uh, en de timmers. En, ja. uh, dus gewoon ja, echt heel veel mensen die hun beroep daar gevonden hebben, zeg maar. Ja, dat wil ik wel even op doorgaan. Waar ligt dat dan aan? Omdat het bij Haarlem 105 dus blijkbaar wel lukt. En bij andere omroepen niet. Ja, ik, ik denk dat het, ook, dat het ook een toeval is geweest. Van, dat toen de tijd gewoon een generatie voorbij kwam. Die inderdaad allemaal barstte van het talent. Dat dat ook niet continu zo is. Kijk, je hoort echt wel als je gewoon ook naar de, naar de radio luistert. De, de meeste... Radiomakers van nu en ook van vroeger. die zijn ergens begonnen bij een lokale omroep. Ja. Dus het is eigenlijk altijd wel. Alleen het was wel opvallend toen, denk ik. dat het gewoon zo'n. tegelijkertijd zo uh, zoveel mensen waren die. Uh, doorgestroomd zijn. Maar de, het gebeurt nog steeds natuurlijk. I feel so bad I got a worry my. I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind on Blue you, Saving nickels saving dime Working till the sun don't shine Looking forward to happier Eyes on blue by you. Duidelijk. Met Peter Vogelaar van radiomaken naar muziek maken. Op mijn vijftiende ben ik gitaar gaan spelen. En. Um, Waarom eigenlijk? Kom, kom je uit een muzikaal nest? Nou ja, we hebben, we hebben wel uh, pianoles gehad, allemaal, dat moest. En uh, <lacht> Verplicht. Ja. Ja. En we hadden een hele strenge pianolerares. <lacht> en uiteindelijk hebben we toen uh, gevraagd, uh, toen we jarig waren, ik weet niet meer hoe oud we, we waren, tien of zo, uh, werden. En uh, Wat wil je voor je verjaardag? Ik zeg, nou, Ik hoef helemaal niks als ik maar van pianoles af mag. Oh. <laughs> dus en we hadden een orgel thuis. En dat begon ik te ontdekken. Dat vond ik hartstikke gaaf en leuk. En, uh, dus, maar uiteindelijk... Uh, het begon voor mij eigenlijk allemaal op 16 augustus 1977. Tot je dat nog weet. Ja, dat was ochtends vroeg. Mijn moeder aan het ontbijt. Terloops gewoon echt zo'n gesprekje van... Goedemorgen, ja, goedemorgen. Ach, had je gehoord op de radio? Elvis is overleden. En toen, toen gebeurde er iets in mij. Uh, toen had ik echt zoiets van, ik kende Elvis al. Ik was alle muziek aan het ontdekken. En vooral de, de oude, de, de, de vroege rock'n'roll. Ik had ook altijd het idee dat ik te laat geboren was. Dus, uh, dus, en Elvis was in ergens een icoon die gewoon echt daarboven stond. Van onaantastbaar en onmenselijk. En die gaat dus ook nooit dood. Maar hij was dood. En, uh, en dat was voor mij echt het moment dat ik nog meer daarmee bezig ben gegaan. Dat, en, en toen heb ik ook echt gewoon meteen een gitaar gekocht. In eerste instantie geleend nog even. Om te kijken of ik er wel een beetje kan. Ja. En, uh, en ook mezelf gitaar leren spelen. Dus, uh, en, en oh, dus jezelf gitaar leren spelen zo. Dus, maar... Uh, uh, uh, uh, ook, ook noten leren lezen, jezelf noten leren lezen, notenschrift? Nou, niet echt, uh, uh, niet echt noten, maar uh, je hebt natuurlijk uh, allerlei diagrammen voor, uh, voor de akkoorden en zo. En uh, Ik heb in eerste instantie nog een schriftelijke cursus genomen, want ik vond het te, te eng om op gitaarles te gaan. Ik <lacht> <lacht> denk, ja, dan ziet iedereen dat ik geen gitaar kan spelen. Maar ja, dat is toch wel logisch als je op ja, gitaarles ja, gaat. Maar ja, dat ja. vond ik toen. Dus, uh, dus ik had een schriftelijke cursus genomen. En, uh, en daar heb ik er eigenlijk de basis mee gelegd. En wat ik toen Uiteindelijk, ik ben, veel, ik ben veel meer een praktijkman... Dan een, technische, of een, dan een theoretische man, zeg maar. Dus wat ik uiteindelijk ben gaan doen... is gewoon, uh, je ontmoet mensen die ook gitaar spelen. En uh, dat worden vrienden. En, en dat worden je eerste bandjes. En je gaat heel veel van elkaar leren. En doordat je samenspeelt... heb je weer de, de, de, de noodzaak om zelf beter te worden. Te luisteren, dingen na te spelen. En, en zo, zo komt het eigenlijk vanzelf dan wel. Zeg je daarmee dat misschien wel... Iedereen zich zo op muzikaal gebied kan ontwikkelen? Ik denk het wel. En weet je, kijk, uiteindelijk zal het natuurlijk altijd zijn dat de ene komt verder dan de ander. Dat, dat, is, dat is nou helemaal zo. Maar ik denk als je het echt wil, dat iedereen dat kan. Het is wel vaak zo dat je gewoon in eerste instantie zie je eens heel enthousiast zijn. Koop een koop gitaar of koop een piano of wat dan ook. En dan begin je wat eerste dingen te leren. En dat is even leuk. Maar dan moet je ergens doorheen. Een soort, soort, een soort bottleneck, zeg maar. Waarbij je gewoon heel veel moet studeren... om steeds maar kleine beetjes beter te worden, zeg maar. Ja. En, uh, en dat, ook dat gaat bij de ene sneller dan bij de ander. En vaak in die fase uh, haken heel veel mensen af. Ja. Maar ik denk, als iedereen door zou zetten... ook in die fase, kan je allemaal op, een, op, op, op, op, je, op je eigen niveau dan... Uh, een, een instrument leren spelen, ja. Nog even terug naar Elvis. Je, je, je kende hem waarschijnlijk vanuit je, je jeugd. Um, ineens krijg je zo plomp verloren deze harde mededeling. Um, ja, wat, wat deed dit? Stortte je, je wereld een beetje in? Nou, uh, het, het, was, uh, ja, het was ook een eye-opener. En, uh, en inderdaad ook een beetje een instorting. Een, een ongeloof. Maar het was voor mij echt uh, gewoon eigenlijk een een startpunt om daar om, om ook echt mee bezig te gaan. En, uh, en, en dat... dat uh, uh, ja, dus ik, ik denk inderdaad dat dat overheerst bij mij nog steeds. Zo van, weet je, maar, maar op dat moment was wel... stond opeens alles in het teken van uh, Elvis en die muziek en zijn muziek... En, en, en, en nog meer andere muziek ook. Dus het was echt wel een keerpunt. I'm uh -huh. Presley met uh, zijn vertolking van My Way. En met Peter praat ik verder over deze grote artiest. Uh, je bent uh, in 2007 zelfs uh, naar Amerika afgereisd om zijn geboortehuis uh, te, te zien. Ja, klopt. Ik ben in 1997 ook al geweest. Toen met mijn vrouw zijn we een rondtrip in Amerika gaan doen. En toen moest ik natuurlijk voor de eerste, voor de eerste keer dat ik Amerika ga, moet ik sowieso naar Graceland toe. En uh, in Memphis, dus... Want, wat is dat? Dat is Elvis dus uh, daar, daar de, zijn landgoed. Daar heeft hij het uh, grootste deel van zijn carrière gewoond... en is hij ook overleden. En uh, dat is natuurlijk een plaats geworden. Dat is opengesteld uh, voor het publiek sinds 1984. En, um, tot, tot op de dag van vandaag. Ja, ja, ja dat is na het Witte Huis is het best bezochte <lacht> huis van Amerika. Ja, serieus. Dus ik uh, ga ja. 600.000 mensen per jaar ja. daar langs gaan. En, en Elvis ligt daar ook begraven. Hè. Dus, uh, ja. Dus dat was sowieso een, een punt dat ik daar uiteraard heen moest. Dus in 1997 ben ik geweest. En, uh, en in 2007 nog een keer terug geweest met een tripje met mijn broers en een goede vriend. Dus, uh, dus uh, ja, en, uh, en, en toen, uh, toen heb ik inderdaad bedacht... Uh, toen ben ik inderdaad ook uh, naar Tupelo geweest. Dat is, uh, het, uh, daar, daar staat het geboortehuisje van Elvis. Er is ook een museumpje bij. Want er is... Uh, ja, ik zit even na te denken, want ik ken Elvis niet zo goed, maar uh, ik dacht dat hij een redelijke armoede was uh, geboren en opgegroeid, toch? Ja, klopt, klopt. Elvis is in, uh, in Tupelo, Mississippi, geboren in 1935. Uh, hele armoedige jaren. En inderdaad in een heel armoedige omgeving. Uh, dus het was echt een, een houten krotje. Eigenlijk wat zijn vader heeft gebouwd. Met geleend geld. En uh, daar is hij in geboren. En, en, uh, en opge, opgegroeid. Dus het, uh, dat, dat is echt. Ja, als je het hebt over humble beginnings. Dan, dan is dat echt. Meer dan dat wordt het niet zeg maar. Nee. Dus, uh, en dat huisje dat is gerestaureerd. En dat staat er. En dat kan je dus ook bezoeken. En uh, dus dat, uh, ja, dat, is heel, dat is heel mooi om daar te, zien, te, te zijn. En om uh, de, uh, gelovige mensen een de gelegenheid te geven, hebben ze maar een kapel naast gezet. Ja, er is daar een, een Elvis Presley kapel. En daar wordt 24 uur per dag wordt daar, uh, Elvis muziek uh, ge, ge, uh, gedraaid. En dat is heel bijzonder. De familiebijbel ligt daar ook. En er staat een orgel. En, dus dat is, uh, ja, dat is heel, heel, heel bijzonder. Ja, want Elvis heeft natuurlijk uh, uh, veel verschillende soorten muziek gemaakt. Maar gospel was blijkbaar een van de stromingen. Of is hij daarmee begonnen zelfs? Dat gebeurt ook veel hè, met muzici. Ja, nee, klopt. Het is, het is, uh, het is sowieso uh, een van de invloeden. En dat, dat zie je in heel veel van die generatie. Want iedereen kwam, ging naar de kerk. En daar werd ook uitvoerig gemuziceerd. Uh, dus het was, het was een hele belangrijke invloed. Een kennismaking met muziek en, en, die, en die vorm van muziek. En uh, Elvis heeft dat uiteindelijk al die invloeden die hij op zich af heeft gekregen. Uit de country en uit de blues. En, uh, en uit de gospel uh, heeft hij gecombineerd in zijn... Unieke stijl en die de eigenlijke echte popmuziek is begonnen, zeg maar. Ja. Schreef hij ook zijn eigen nummers? Nee, nee, nee, dat is iets uh, wat, wat Elvis niet, uh, niet deed... Hm. Dat, maar misschien vertelde hij een verhaal... en anderen schreven daar een nummer over. Ja, klopt. Uiteindelijk werd er natuurlijk ook echt voor hem geschreven. Um, en hij was... Uh, hij kreeg gewoon heel veel muziek aangeboden. Dat was oh. toen heel gebruikelijk. Hè. Dat was, uh, Buddy Holly is eigenlijk de eerste... Uh, nou, en Hank Williams daarvoor. Maar het uh, was nog heel ongebruikelijk... dat popmuzikanten hun eigen muziek schreven, zeg maar. Dus ze kreeg heel veel aangeboden, Elvis en, en, uh, en anderen... En dus kon je wel gewoon heel erg goed zelf in je keuze maken. Met welke muziek ga ik, uh, uh, past bij mij, en ga ik, uh, ga ik doen. En daar vervolgens dan je eigen ding van maken natuurlijk. En welke muziek past bij jou? Ja, die vroege rock'n'roll. Uh, ik, ik, ik zeg al Buddy Holly. Uh, dat, dat, dat is toch echt wel, uh, dat vind ik echt zo'n... Ja, het dat, dat, dat is gewoon mijn, mijn oermuziek ja. Ja, gebleven. Ja. Maar, maar dan... Uh, dat zou betekenen dat je nog steeds een beetje in het verleden leeft, uh, muzikaal gezien. Ja, nou ja, uh, wat dat betreft, uh, de, de wordt, de, die muziek wordt ook nog wel gemaakt. Hmm. He, dat, is, dat is wel zo. En natuurlijk ben ik ook wel ver, verder gaan ontwikkelen. Uh, uh, maar, maar als je echt puur zegt, van wat is, de, wat is, wat is het dichtst bij je ziel zeg maar, aan muziek? Dan is, het wel, dan is het wel die muziek. Just you know why met Peter Volgelaar. Kijken we naar de, de huidige artiesten, uh, mede-artiesten. Wie spreekt jou aan? Uh, Pauke Lafarge. <laughs> ja, nee, dat, uh, die, die, dat is een Americana-muzikant. Uh, uh, uh, uh, uh, die, die gewoon echt, eigenlijk dus ouderwetse muziek maakt, zeg maar. <laughs> oh. <laughs> Het is een soort van oude ziel in een, een, een jong, uh, jonger lijf. Dus ja, ik moet zeggen dat de meeste muziek van nu, dat boeit mij niet meer zo. Nee, dat klinkt als een oude lul, maar misschien is het ook zo. Nou ja, je bent toch even, even kijken, je bent vijf jaar jonger dan ik. Dus je bent de 60 al gepasseerd. Ja, dat klopt. Ik ben van 62 en ik ben 62. Dus wat dat betreft, maar ja, het zijn toch echt wel de muzikanten en de artiesten van vroeger die... Uh, waar, waar, waarvan ik het gevoel heb dat daar niemand meer overheen is gekomen. Zeg maar. ja, ja, qua kwaliteit, ja, bijzonder. Even nog terug naar je, naar je radio uh, um, carrière, zal ik maar zeggen. Je hebt uh, nog, want het is natuurlijk altijd leuk om met een oud collega te praten... die uh, met Rieven van Keulen, het, uh, helaas is hij ons ontvallen... Uh, heb je toen samen radio gemaakt. Even uit mijn hoofd. Ja, ja klopt. Ja, ja. Richard is na het vorig jaar, eind, eind vorig jaar... is hij uh, plotseling uh, overleden. Is een enorme schok... die we eigenlijk ook nog een beetje... aan het verwerken zijn. Uh, dat is uh, heel, heel raar. Maar uh, ja... wij hebben de Vogelijn van Keulen... show gemaakt. Mm. En uh, daar hebben we gewoon echt... zoveel lol uitgehaald... om te doen... En ook zoveel van geleerd. En zo enorm intensief mee bezig geweest. Maar hoe bedoel je leren? Wat, wat heb je ervan geleerd? Nou... Um... Sowieso uh, zo, zo, zo, hoe, je, hoe je samen zo'n show op kan zetten en opbouwt. En uh, hoe je rolverdeling kan perfectioneren. Maar uh, je muziekkeuze kan perfectioneren. Eigenlijk alles op het gebied van radio. We namen ook alles op. En we gingen uh, na de uitzending meteen naar een van ons uh, thuis. En, en die aircheck afluisteren. En verbeterpunten opschrijven en zo. Dus, uh, dus je, je, je zat... Uh... Je, je radio show duurde twee keer zo lang eigenlijk. Want als je alles nog eens... Uh, Realtime gaat afluisteren. Dat, ja, dan ben je dus dubbeld bezig. Ja, nou dat klopt. Ja. Dus kijk, op een gegeven moment monteren we ze ook wel uit dat je de liedjes tussenuit knipt, zeg oh, maar. Ja. Dus uh, <lacht> ja. Dat is, maar ook dat is weer werk natuurlijk. Ja, dus, ja, ja. Ja. Nee, maar ja, het, het was inderdaad op dat moment dat je lust in je leven, weet je. Dus, uh, dus dan stop je ook alle tijd erin die je, die je wil. Uh, en, en Richard ging daar nog veel verder in, want die zat uh, ook eigenlijk altijd jingles te maken, remixen te maken, nog meer muziek te zoeken en te luisteren. En, dus die was eigenlijk min of meer fulltime mee bezig. En in die tijd, Peter, was het, hadden we nog geen computers. Dus je moest met batterycorders werken, spoor- en cassettebandjes werken. Dat, dat was natuurlijk een enorme klus. Ja, dat klopt. Dus uh, als je kijkt naar die remixen. Vooral die, uh, die Richard maakte. Dat was echt inderdaad gewoon allemaal kleine stukjes banden aan elkaar plakken. En uh, dat soort zaken. En we en, en, uh, en, uh, je kon, je kon, hadden alleen maar twee sporen apparatuur. Zeg maar. Dus als je een mix maakte. Of we gingen op een gegeven moment ook eigen muziek opnemen. En je nam dan weer een extra spoor eroverheen. En dat ging niet goed. Dan was je je sporen daarvoor ook kwijt. zeg maar <lacht> ja. Dat was natuurlijk was een, een hele andere tijd. Heel intensief. Uh, heel veel werk. Uh, maar wel leuk. En des te groter de kick, dat het, als het gelukt was. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dat, misschien nog wel groter dan, dan ja, nu. Ja. Dat je alles kan blijven corrigeren. ja. ja. En, uh, ja. It's goodbye, baby. Honey, your time has come. You turn the tables now, you're the one on the bone. It's like anyone I'd ever seen and I'd never get cold cause I'd never bite the hook and line all the women try to catch me 'cause I go swimming by it's like Put me in My God did thing For the laughing horse to see Put we'll a laugh away In a place that I bleed It's a dan. Nieuwe muziek in een oud jasje. Het is uh, Pocky Lavash met Lala Blues. En ze werden er heel vrolijk van. En ik ga met uh, Peter terug naar Elvis Presley. Even nog, uh, ja ik ga misschien een beetje van de hak op tak, maar ik vind, ik vind het wel leuk om erover te praten. Dan uh, gaan we terug naar, uh, naar Elvis Presley. Je was daar uh, bij dat kapelletje. Um, want je hebt een cd gemaakt met gospelmuziek. Uh, werd het idee daar geboren? Ja, ja. Het, het, het overviel me gewoon weer in zo'n setting van zo'n kapel. En die akoestiek. Hoe inspirerend die muziek was en is, en hoe die mij inspireert, en, uh, en zoveel andere mensen. En ik zat toen in, uh, in een band en uh, we deden veel optredens en dat was heel erg leuk, maar ik had tegelijkertijd ook de behoefte om een keer iets helemaal voor mezelf te doen. En in een band zit je toch altijd afspraken te maken en die vindt dit leuk en die vindt dat leuk. En je doet grotendeels dingen die je natuurlijk leuk vindt, maar uh, niet altijd. En toen had ik echt zoiets van. Ik wil iets voor mezelf helemaal in mijn eentje gaan doen. En dat, eigenlijk die twee kwartjes die vielen tegelijkertijd zo van nou, dan ga ik dus dat doen in mijn eentje. Ga ik mijn favoriete gospelnummers van elvis opnemen. Inmiddels hebben we de studio faciliteiten daarvoor met meer sporenapparatuur. Dus dat hoeft niet meer op een bandje. En dus dat ben ik gaan doen daarna. En waar? Um, uh, in eerste instantie op de, op de zaak waar ik werkte... hadden we, hadden we een, een, een computer omgebouwd tot, tot audiocomputer. En een mengtafel en zo, de spullen daar. En uiteindelijk heb ik dezelfde, dezelfde soort set heb ik thuis aangelegd. En ben ik gewoon op zolder, ben ik dat uh, gaan doen. En uh, ik dacht dat ik dat wel even zou doen. Maar uiteindelijk ben ik er, ik denk, een klein jaar of zo wel mee bezig geweest. Oh ja. Natuurlijk ook steeds tussendoor, maar ook steeds verbeteren en veranderen... En, uh, maar dat, dat was een prachtige, prachtige ervaring om te doen. Om zo dicht bij die muziek te komen. Okay. Uh, not Alone heb je het genoemd. Niet alleen, maar je deed het wel alleen. Het spreekt elkaar tegen. <laughs> ja, dat, dat vond ik het grappige van de, van de titel. Hé, je kunt het natuurlijk ook nog overdrachtelijker maken... dat we gewoon op deze wereld niet alleen zijn. Je hoeft niet alleen te zijn. Uh, ah, op die manier. Zo, zo, ja, dat, dat ook nog. Maar inderdaad, uh, ik doe het alleen. Maar ik ben niet alleen. Want uh, Elvis zat op mijn schouder mee te mm. luisteren. Bij wijze van, of, of wie dan ook. Maar... Um, ja, ik heb inderdaad alles uh, in mijn eentje gedaan. Alle instrumenten gespeeld en uh, alle koortjes en uh, wat alle grappen en grollen. Want die zitten er eigenlijk ook wel in. Hè? Dat is track 9. Dat is, uh, uh, dat is misschien ook wel even leuk, dat verhaal. Het, dan dan zit iemand met een hele zware stem... Uh, je spreekt dat in. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, ik heb inderdaad uh, Why Me Lord heb ik ingezongen. En daar zing ik ook echt de hoge koortjes en zo. Ik ben echt de kopstemmen. Maar er zit, daar zit de, de lage stem van J.D. Sumner zit daarin. De, de, de gospelzanger van Elvis. En toen heb ik een moment af moeten wachten... Tot ik een keer een soort van semi-keelverkouden was. Dat had ik wel eens eerder gehad. En als ik dan opstond ochtends. dan had ik een hele lage stem. Moet ik niet te veel gaan, gaan praten. want dan wordt die alweer wat hoger. Dus op, op het juiste moment dat ik een keelverkoudheid had. ben ik ochtends vroeg op gaan staan. En heb ik, uh, ben ik uh, niks gezegd. Mijn studiootje aangezet. En ben ik. Uh, Why me, Lord? Why? <lacht> nou, ik kan het dus nu niet eens nadoen. Ik, ik zit er nu nog alles van te genieten. Want het is echt alle, alle laag erin. Ik ben nog nooit zo laag geweest. En dat is ook eenmalig geweest, volgens mij. Dus, uh, en ik heb inderdaad nog een nummer opgenomen. En dat, dat, het, het, het leek een beetje als een repetitie. Uh, Elvis zat een beetje... Dus bij die sit-down sessions en zo. En dan hoor je mensen om me heen lachen. En zo. Uh, elke grap die die maakt moesten mensen natuurlijk om lachen. En uh, daar worden ze voor betaald. En, uh, <lacht> maar een beetje die sfeer... een beetje sessiesfeer heb ja, ik... Uh, ja. in een van die nummers inderdaad ook uh, willen doen. Dus ja. dat vond ik ook wel grappig. Uh. Dus, dus uh, in die we gaan... Uh, hier natuurlijk een radioprogramma van maken. En dan uh, gaan we deze cd... naartoe gebruiken. Want het uh, is... Te, te mooi om het uh, niet te doen. Um, dus alle instrumenten, elk klapje, elk knipje van de vingers zit er ook nog ergens in. Ja. Uh, alle, elk stemmetje, dat is Peter Vogelaar. Ja, dat klopt. Why me, Lord? What have I am? pleasures I've known Tell me, Lord, what did I ever do To deserve love in you And the kindness you've shown van Peter Vogelaar van zijn cd ja, ik heb het in ieder geval op cd uh, Not Alone voor dit uur het laatste gesprek alweer met uh, Peter en we gaan verder over diezelfde cd, Not Alone je hebt deze cd opgedragen aan Wies en Piet, ik denk je ouders ja, dat klopt, ja mijn ouders, uh, die, uh, uh, er op, uh, die, uh, op dat moment uh, was mijn moeder er nog wel. Mijn vader is in 1999 overleden. Dus ik deed het in 2007, 2008. Maar in 2009 uh, overleed mijn moeder. Dus heb ik nog één uh, tekstje, heb ik nog uh, iets veranderd. Uh, om mijn moeder ook in te, in te verwerken. En uh, heb ik cd aan hun uh, opgedragen, Ja. Mm. Waarom de gospelnummers van, van Elvis? Kwam dat door die kapel? Of, of was het de muziek die je gewoon aansprak? Ja, het is... Kijk, we zijn misschien allemaal gelovig op een bepaalde manier. Sommigen zeggen natuurlijk totaal niet te, dat er zijn. En dat is ook prima natuurlijk. Uh, ik ben al, nou sinds, vroeger gingen we natuurlijk allemaal naar de kerk. Dat was ook standaard. Maar op een gegeven moment zijn we daar, daar ook mee gestopt. Maar je bent allemaal op je eigen manier, heb je een bepaalde spiritualiteit die je in je hebt, zeg maar. En uh, die heb ik ook. En daar is deze muziek natuurlijk uitgelezen voor om dat, om dat gevoel aan te spreken. Um, en überhaupt wat ik al zeg, het inspireert zo uh, vanwege de, de verhalen die erin zitten... de overtuiging die erin zit, dat hoe dan ook het beste van de, van de mens uh, naar voren kan komen en moet komen. Um, dus eigenlijk de combinatie daarvan, de, de, de inspiratie uh, is wel het belangrijkste geweest. Tot zover in dit uur mijn gesprek met Peter Vogelaar. Straks natuurlijk meer. En we gaan afsluiten met muziek. Nog even een nummertje van, van Peter. Van zijn cd Not Alone. En dat is dat waar hij het over had. Het, dat, uh, ja, een beetje dat speelse nummer. Of tenminste speels opgenomen. If the Lord wasn't walking by my side. En daarna gaan we het instrumentaal afsluiten met Santana. Uh, Graag tot straks. Ik weet well, was. drifting. drifting And I was Ik me Be. And I don't know. know, just what I'd do. If the Lord wasn't walking by my side, what would, I do? what would I do? What would I do? Well, I'd be lonely, discouraged, burning all the way. If the Lord wasn't walking by my side every day, I'd be so friendless. <laughs> I'd be helpless. And I don't know just what I'd do if the Lord wasn't walking by my side. What would I do and tears fill my eyes? What would I do and it's my time to die? So helpless. And I don't know. Just what I do. If the Lord wasn't walking by my side. One more time, one more. What would I do? And a tear spilled my eyes. What would I do? And it's my time to die. Bless and I don't know just what I do if the Lord wasn't walking by my side every day. If the Lord wasn't walking by my side. Ooh.